Dan stond altijd mijn eten klaar En hoefde nooit meer af te wassen En er nooit meer op mezelf te passen Wanneer ik was Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Joris Stubinitski met het NOS-journaal. In Den Haag lopen ruim 300 mensen mee in een protestmars... om solidariteit te betuigen met de opgepakte bemanning... van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. De groep loopt van de Russische ambassade naar het Vredespaleis... Vorige maand werden dertig bemanningsleden, onder wie twee Nederlanders, opgepakt bij een protestactie tegen oliewinning in het Noordpoolgebied. Greenpeace houdt vandaag protestmarsen in 53 steden. Bij een aanval op een legerpost in Libië zijn zeker twaalf militairen om het leven gekomen. De aanvallers kwamen al schietend met machinegeweren aanrijden. De legerpost staat in de buurt van Beni Walid, een van de laatste steden waar oud-dictator Gaddafi de dienst uitmaakte.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 De zaak krijgt in Marokko veel aandacht. Sympathisanten voeren actie door zich ook zoenend te laten fotograferen. Het weer, af en toe zon en 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht droog. Morgenochtend lokaal mist. Water breekt de zon door. Blijft droog en het wordt morgen een graad of 16. Dit was het NOS -joen. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is een auto over de kop geslagen op de A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Roelervaretsveen en Hoogmaden staat daarom 4 kilometer file. Verkeer kan er via de af- en oprit langs. Kan ook omrijden bij knooppunt door Sassenheim aan te houden via de A44. Op de A27 Utrecht richting Golkum vanwege werkzaamheden bij knooppunt Lunette 3 kilometer file. A28 Amersfoort richting Utrecht bij knooppunt 2 kilometer. Tot zover de verkeersin. E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 Siamo fatti così, guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo un mondo menuro, finché qualcosa cambierà, finché nessuno ci darà uomini, una promessa, un mondo diverso, dove crescere i nostri pensieri. Heerlijk kunnen die uh, pizza muziek bij CVR ja, eerder als Ramazotti en Terra Promessa. En uh, daarmee dachten we even terug aan die mooie zomer van het uh, afgelopen jaar 2013. We hebben heel veel mooi weer gehad. En het vreemde is onze weerman Lex van Horen. Die is nog nooit zoveel in de studio geweest. Nee, door de, heeft de week. Maar, het... Heeft maar één keer uh, in het weekend op straat gezeten. Ja, maar door de week was het altijd prachtig. Door de week is goed. Moest iedereen werken. En dan uh, werd het weekend in de winter weer slechter weer. <laughs> voor Zandvoort en de regio. Welkom bij de derde euro weer van Zandvoort op zaterdag... en daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, uh, luisteraars, de vaste onderwerpen... zoals er zijn, het dier van de week rond de klok van half vijf... en rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week... wat vandaag natuurlijk geheel in country- en westernstijl... Uh, aan u gepresenteerd zal worden. Want het gaat namelijk over cowboys en indianen. Uh, rond de klok van kwart over vier gaan we schakelen met Saint-Tropez. En dan onder het motto van... gaat het weer een beetje, meneer de Visser? Gaan wij uh, alles vernemen hoe de Voal de Saint-Tropez... een zeilrace van, uh, met oude zeilschepen... hoe die verlopen is afgelopen week... en of meneer de Visser zich enigszins heeft vermaakt... tijdens dit geweldige evenement. Uh, we hopen nog tijd te hebben voor Sport Kort... En uh, natuurlijk uh, veel muziek. Ja, Vandaag de hele dag, uh, Korendag uh, in Sanford in de protestantse kerk. En vanavond om kwart over negen optreden van onze eigen beatspopzingers. En zij gaan onder meer dit nummer doen van Johnny Cash. Here is Ring on Fire. Love is a burning thing.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 Of love is sweet When hearts like ours meet I fell for you like a child Oh, but the fire went wild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 de Spice Girls en Say You'll Be There. Eens even kijken of we contact kunnen krijgen met meneer de Visser. Gaat de telefoon over? Eh, nee. nee. Ja, we horen hem wel hoor. Dus... Hallo? Hallo? Ja, met... ja hallo. Frank. Frank? Hey Frank. meneer de Visser, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Je bent gelijk in de uitzending Frank. Want, uh, ik... Oh jeez. Ja, ja, ja, wij zijn zo snel. <laughs> we zijn zo snel. Ongelooflijk. Goedemiddag, meneer De Visser. Hoe gaat het met u? Nou, ik zal eventjes uh, laten horen wat we goed zijn, ogenblik. Uh, staat, uh, staat het geluid aan? Ja. ja, hoor. Laat me horen. Ja. So, dat was hem even ja. Oh, ja. We zijn nu in... We varen nu de HVZP binnen de finish. komt nu... Uh, de finish van de laatste race, zaterdag. is uh, komt uh, aan... Hot, anders spot. En uh, we hebben twee dagen storm gehad. Vannacht is het echt noodweer geweest. En vandaag is het super mooi weer. Het is heel bijzonder. En uh, het gaat weer betrekken. Dus ik denk dat het van de week weer minder wordt. Helaas. Maar ik kijk nog eventjes. Dus, uh, hoe is het weer zo? Nou goed, maar we zijn veel. Het is vandaag de laatste dag van de, de voalen. Ja, dat is het ook, ja. Het staat helemaal vol mensen hier, het is helemaal fantastisch. Hoe was het de afgelopen week? Je zei al twee dagen storm, dus werd het waarschijnlijk niet gevaren, of slecht weer. Nee, nee, nee. Maar het is nog nooit zo mooi en, en zo groot geweest. De mooiste boten, er zijn bijna 300 uh, zeilschepen op dit moment uh, aan het varen. Het is, het is waanzinnig. Ik heb even op het, op het, op het uh, programma gekeken en uh, donderdag was Lady Day. Kan je maar iets uit, uitleggen wat dat was? Uh, nou, ik heb meer die van lazy Day. Ja. Ja. <lacht> Ook zo stom. <lacht> nee, dat was s'avonds. Ja, dat was Lady Day, maar s'avonds was, was er dus een, uh, een uh, parade van de bemanning en die doen allemaal gekke dingen dan. en uh, dat, dat is wel heel gezellig. En uh, uh, even kijken, uh, hoe was de, de toeschouwer? Stond het dan tropee helemaal vol of viel het mee? Helemaal vol. Je wil het niet weten, het is echt niet normaal. Maar ik zit nu op de boot met dat gasten, we zijn aan het rondvaren. Ik heb wat geïnteresseerde mensen die boot willen kopen morgen uit uh, uh, uh, Libanon. Kun je nagaan, niet om de hoek, maar goed. er genoeg geld hebben. En uh, er is me steeds aan het rondvaren, dus, uh, alleen tijdens de storm kon ik niet rondvaren. Het wemelt hier van de helikopters. Het is uh, echt een, een mega spektakel. Ik denk dat het grootste en het mooiste uh, zeilevenement van heel Europa is. Zijn ze al gefinished of moeten ze nog finishen? Nou, de, de, de, de grote klassen van de, laten we zeggen, de, ja, de wallies. Hè, dus de, de, dus, ja, de supersnelle ja, uh, zeilboten, helemaal carbon uh, uh, ja, en nou, daar komt er weer eentje binnen. Ja, dat is niet normaal. Nou, die die finishen natuurlijk als eerste. Uh, de, ze, de zeilrace gaat, zoals die ooit begonnen is, van Centro tropez naar uh, Club saint chanc op Paar Pampelon. Uh, dus Club 55. Uh, en dat is het hele rondje. Dat is uh, voor een motorboot te doen, maar met een zeilboot moet je aardig kruisen, uh, laveren. Wat, jij, jij kent al die teksten natuurlijk. Ja, ja, dan kan ze dromen. <laughs> ja. Ik droom ervan. Het is echt, het is waanzinnig staan. Ik, ik zou je straks een foto sturen, staan er echt duizenden mensen op de kaart hier. Even snel tussendoor, uh, uh, een vlucht ja. van Transavia naar Nice is uh, voor de helft van de prijs uh, op het ogenblik, dus... Uh, wie ja, weet. maar die moet halverwege, halverwege moet je uitstappen. <laughs> goed, maar goed, jij zit midden in het, in het finish gedruis van ik deze schitter... Ik zit schittere... helemaal in het finish gebied, dus ik, ik, kan, ik kan niet zo heel lang praten, maar nee. het is helemaal... Het is fantastisch, het is... Je kan echt geen zeil of wat tegenop te zitten, het is zo mooi alle, uh, Het lijkt alsof je een eeuw teruggaat. Uh, als je in de haven komt, uh, al die oude mooie schepen. En dan... Uh, ...als, als uh, uh, het leuke kantje aan, uh, aan, uh, van de taartse... ...maar uh, 13 van die superdeluxe, megadure uh, zeiljachten... ...en die zeilen dan een aparte klas... ...en die komen dus nu uiteraard als eerste binnenkomt. Ik kan je voorstellen dat een uh, uh, jacht van uh, 30 meter... ...wat uh, 30 miljoen kost, eerder binnen is dan een, een, een, een autoboot boot uit uh, 1901. Goed, we zullen je verder niet ophouden Frank. We bellen volgende week om deze tijd weer in alle rust... Om alles nog eens even rustig... Volgende week is er heel wat leuk. Er is er hier een, een airshow in, uh, in Saint-Maxime. Het Porsche Weekend is er. En de, de drakenrace. En de drakenrace heb ik niet over dames. Maar de draken... <laughs> Nederlands gebouwde ja, ja. boten. <laughs> en de... die uh, ja, nou, Nederlandse, die is Europees is Europese gebouwde zeilschepen van een meter of tien. En uh, dat, is, ja, dat is ook hartstikke leuk. Dus, voor jullie, belletje. Ik ga je hangen. Want ja, het wordt ja. Doe de groeten aan je gasten en we bellen volgende week om dezelfde tijd. Veel dat plezier! Zeker doen! Yo Frank! Hey, dank je, hoi, Dag meneer de visser! Au revoir. Au revoir. au revoir! au revoir, au revoir! Wij gaan ook naar Frankrijk. Goed idee, hè? Hier is uh, de zingel van Michael Shields. <muchas> CFM Zandvoort hoorde je Michael Field To France Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv CFM Text TV op kanaal 45 CFM En kijk ook eens op CFM TV kanaal 40 digitaal Goed. Wat een lekkere muziek weer hè? bij Zandvoort op zaterdag bij CFM Zandvoort. Welkom en hou de lokale radio natuurlijk aan. 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn we bij je. En dat doen we niet alleen op de radio, nee, we zijn op internet, hè? we zijn op tv. We zijn echt overal op Facebook, op, op, Facebook. Op, op Facebook. ja, De social media vergeten wij natuurlijk ook niet. Dus hou CFM in de gaten. En wij brengen de programma's 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En zo dadelijk het, uh, overweeg gesproken, het dier van de week. <laughs> maar eerst daten hier is de Sound of Music. Muziek uit de jaren 80 bij CfM op de radio. Jorden Dayton en The Sound of Music. En daarmee is het twee minuten overal vijf geworden. Tijd voor het Dier van de Week. Ja, en het Dier van de Week is net binnengekomen. En logeert dus nu... Nieuw nieuw, oh, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. En uh, die is sinds kort ook in het Dierenthuis, helaas. Maar uh, hij luistert naar de naam Marley. En dan hebben we het over een... Uh, hij, hij valt onder de grote jachthonden en retrievers. En als je de foto ziet op de, de website... Dan uh, val je gelijk voor Marley. Hij is leuk, hè? val je gelijk bij voor Marley. Hij kan uh, alleen niet bij katten en uh, hij kan eventueel bij, wel bij andere honden. En kinderen vanaf 12 jaar, dat is ook uh, prima. Hij is uh, geholpen, heet dat. <laughs> <laughs> dus uh, ja. hij heeft geen speciale zorg meer nodig. Hij kan uh, niet alleen thuis zijn. Hij kan wel in de auto en zijn gedrag aan de lijn is goed. Hij kent de basiscommanders en is zinnelijk. Hij is wel waaks en uh, regelmatig borstelen wordt geadviseerd. Hij kan loslopen. En Mar Marley is helaas teruggekomen omdat hij te, te lang alleen moest zijn. Op zich kan Marley wel even alleen zijn... maar dit moet natuurlijk ook weer rustig worden opgebouwd... en het kan niet te lang. Marley is een actieve jongen, zeker voor zijn leeftijd. Hij speelt graag met de bal of met een stok. Met andere honden is hij wat wissel wisselend. De ene keer is er niets aan de hand... en de andere keer wil hij even zijn stoerheid laten zien. Marley plaatsen uh, was het liefst in een redelijk rustige omgeving... of bij een gezin met oudere kinderen. Marley is een lieve, gekke en actieve hond... die op zoek is naar een eigen gouden mandje. En waar verblijft Marley momenteel? Mar Marley verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5, de Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 571-3888. 571, -3888, 571 -3888, Of kijk even op uh, de website www.dierenthuiskennemaland.nl... En geef Marley een thuis. Ik zou heel snel naar het dierenhuis uh, Kennemerland gaan voor Marley. Het is echt een hele leuke en lieve hond. Tot zover het uh, dier van de week. Zo dadelijk hebben we nog veel meer andere onderwerpen. Waaronder om kwart voor vijf het gedicht van de week. Maar eerst meer muziek. Hier is Guus Meeuwens. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is twee uur s'nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad. Waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent.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 You know single van Guus Meeuwers en Van Gant en Het is een nacht. En voor ons eigen Guus begon het eigenlijk zo'n beetje met deze single. Het is een nacht, leven zegt, je hoor, bij CFM. Nou, Albert-Jan is een beetje wild. Dat merk ik aan de volgende plaat die je klaar hebt gezet, Albert-Jan. Ja, ja het, heeft, het is een beetje een modern country en western nummertje. Ja, ja, ja, nou. Het gaat over een hele oude gebeurtenis vele eeuwen geleden. Ook tussen cowboys en indiaantjes. Maar allereerst even wat ZFM-nieuws, uh, luisteraars. Ik zou zeggen, houd, houd, pak de pen er maar even bij. Want er zijn weer een aantal evenementen... waar ook ZFM uh, uh, aandacht aan gaat schenken, CQ aan mee gaat doen. Ik ga er even bij zitten, hoor. Allereerst op 9 oktober, en dat is aanstaande woensdag om 10 uur... Uh, gaan wij live vanuit de studio uitzenden tijdens de stoelendans. Uh, en dat is even heel in, uh, in samenwerking met sportservice Heemstede Zandvoort... Uh, is, wordt er een stoelendans georganiseerd voor uh, de basisscholen... al hier in Zandvoort. CFM uh, verleent daar zijn medewerking aan... en vanuit de studio zullen wij de stoelendans muzikaal gaan begeleiden... CQ afbreken, toch? Want op een gegeven moment gaat de schuif naar beneden... en moet iedereen gaan zitten... Dus uh, bent u daarin geïnteresseerd? Zoiets. Hartstikke leuk. Ouders die niet aanwezig zijn op het schoolplein... dan wel gewoon thuis de was aan het doen zijn. Zet in ieder geval aanstaande woensdag om tien uur CFM aan... want live doen wij dan verslag... van de stoelendans in samenwerking met Sportservice Heemsteden Zandvoort.nl... en de basisscholen in Zandvoort. En dan denkt u, is dat het? Nee, er is nog veel meer. Uh, allereerst op 11 oktober, dan, dan hebben we het over een vrijdag... dan begint weer het Politiek Café. Samenstelling en presentatie in handen van onze collega Jacques Jongmans. En wel op die, die vrijdagavond 11 oktober van 7 tot 9... live vanuit de studio ontvangt hij gasten... Uh, en behandelt hij uh, gevoelige dan wel uh, uh, onderwerpen die voor Zandvoorters van belang zijn... en die wellicht in het kader van de gemeenteverkiezingen... moeten worden bezien. Dus 11 oktober, Politiek Café, op de vrijdagavond van 7 tot 9. Tot de kerst en oude nieuw is het één keer in de 14 dagen... en daarna gaan we wekelijks. En we gaan volgend jaar maart, als de uitslag bekend is... de avond van de uitslag, zijn wij voornemens vanaf locatie uit te gaan zenden... en u dat live in uw woonkamer ten gehore te brengen. Uh, denkt u dan, is dat het wat CFM no nog gaat doen? Nee, er is nog meer. Want op 23 oktober is, gaan wij in samenwerking met Pluspunt... een twee uur durende live uitzending verzorgen. Van woensdagmiddag 4 uur tot 6 uur. En het staat helemaal in het kader van vrijwilligerswerk. Vertegenwoordigers van Pluspunt en vrijwilligers geven dan tekst en uitleg tijdens deze twee uur durende live uitzending vanaf uw Mediapark aan de tolweg 10A. Wat klinkt dat mooi? En uh, er zijn een beperkt aantal, ik heb begrepen, een beperkt aantal uh, uh, uh, kaarten te verkrijgen. Maar daarover komt Roy van Buringen, de organisator van Pluspunt, de vrijwilligerscoördinator. Ons TCT nog uitvoerig informeren tijdens Zandvoort op zaterdag. Maar zet het alvast in uw agenda: 23 oktober in samenwerking met Pluspunt. Van 4 tot 6 een live uitzending vanuit de studio. In zaken vrijwilligerswerk en vrijwilligers. En dan denkt u: is dat het dan? Nee, er is nog meer. Want op tweede kerstdag in navolging tot de Matthäuspersoon. die wij met Pasen hebben uitgezonden. integraal, integraal. Op tweede kerstdag gaan wij het Weihnachtsoratorium van Bach uitzenden. En dat programma, de tijden zijn er nog niet helemaal van bekend... maar dat verneemt u later, een later stadium. Dus op tweede kerstdag hebben we het Weihnachtsoratorium van Bach. En dat wordt voorafgegaan door een één uur introductie. Programma uh, verzorgd door Henny van der Leden... Uh, Henny van Peterum, sorry. Henny van Peterum en haar man... En uh, die gaan dan in het kort uitleggen wat het weihnachtsoratorium allemaal behelst. En daarna kunt u rustig in uw stoel gaan zitten. De volumeknop iets hoger draaien. En uh, het uh, tekstboek bij de hand pakken. Want dan gaan we integraal het weihnachtsoratorium van Bach uitzenden. Tot zover. Zo, so, CFM is uh, lekker actief bezig. En natuurlijk ook heel veel lekkere muziek bij CFM. De wilde al wat John heeft deze uitgekozen. Hier is Redbone. We were all wounded.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 Hoor Albert-Jan, heerlijk. De muziek van Redbone op de Stanford Radio bij CFM Stanford. Jorden, wordt dit me? Het is uh, bijna kwart voor vijf. Zo dadelijk gaan we doen, hoor. Het gedicht van de week, maar we hebben nog één plaat voor je. Namelijk uh, in het uh, teken van uh, ja, het uh, korte dagje in Stanford vandaag uh, tot aan 10 uur vanavond. In de protestantse kerk en vanavond om kwart over negen treden daarop de Beachpopzingers, onze eigen salvoortse Beachpopzingers. En dit is ook een van die nummers die zij vanavond gaan doen. Hier is Pat Dunker en We are young. We are Young. weer zo'n geweldige plaat bij CFM. Je hoorde Pat Benatar en Love is a Battlefield. Ja, we hebben vandaag de heren van Veteranen 1 in de gaten gehouden. Ze speelden vandaag thuis tegen Edo. En waar Edo voor staat, ik heb geen idee, Albert-Jan. in ieder geval hebben ze deze thuiswedstrijd... weten te winnen met 4 tegen 3. Dus winst voor de Veteranen 1 van 4, hè? voor goed. een uh, Sanford 4. Gaat goed met ze, want uh, vorige week hebben ze ook gewonnen. Dat dacht ik ook, ja, die uitjes zijn goed bezig. Hier is het uh, gedicht van de week. Het gaat natuurlijk over country en western. Cowboys of indiaans. Kiezen kon ik al nooit. Een hoed of een toy. Cowboys of indiaans. Pijl en boog of pistool, een pony of een peer. Ik ben nog niet verleerd, cowboys en indiaans. Cowboys en indiaans, dat is wat wie altijd waren, cowboys of indiaans. Gok met alles met, gok er liek tegen in, ik kijk wel wie er wint, cowboys of indiaans. Het is feitelijk het zolde, het als toen. Wat kun je nou beter wezen, wat kun je nou beter doen? Cowboys of indiaans? Kom, pak je lasso maar, zo vangen cowboys indianen. We rijden over prairies, steeds op zoek naar avontuur. Heb jij me gevangen, dan geef ik me over. Sterf ik aan het totempaal. Kom, pak je lasso maar en vang me helemaal. We speelden vroeger samen dagenlang. Jij was verkleed als kleine zilverslang... En ik leek sprekend op Old Shatterhand. Je was zo lief en ik een stoere vent. De tijd is snel voorbij gegaan, maar één ding heb ik goed verstaan. Denk ik aan jou, hoor ik weer wat je zei. Na jaren sta je voor mijn deur. Opeens zie ik trendy, krijg ik een kleur. En lachend fluister je iets in mijn oor. Niet te geloven dat ik dit weer hoor. De tijd heeft zil zeker stilgestaan. Mijn cowboy hart gaat sneller slaan. En iedereen mag weten wat je zei. Kom, pak je lasso maar. Zo vangen cowboys indianen. We rijden over prairies, steeds op zoek naar avontuur. Heb je mij gevangen, dan geef ik mij over. Sterf ik aan de totempaal. Kom, pak je lasso maar. En vang mij helemaal. Yo, de mooie mooi gedicht van de week bij CFM. Geel in het teken natuurlijk van Country in Westland... vanwege Korendag in de Protestantse Kerk. Waar je nog welkom bent trouwens tot 10 uur vanavond. En weet je wat nou het leuke is van dit gedicht van de week? Ik verstond de helft niet. Nee, wat dat was dat nou, nou? Geen idee. Wat wilde je nou zeggen? Wilde je nog wat zeggen, of ja. niet? Formule 1 liefhebbers morgen oh vroeg op. Ja, op! ja. ja. We zijn de hele Formule 1 vergeten al? Ja, nou, ja, dat is geen lol, maar dan vet nee, Toch weer op Paul. Ja, vertel. Ja, nou ja, is het echt zolf, zo? Voor de zoveelste keer. Is het uh, echt zo? Ja. Oh, jeetje. Maar goed... Uh, hoe, hoe heeft wel... Guido het gedaan trouwens, uh, weet je dat? Ja, voor de Marussia's moet, moet ik zeggen, maar achter zijn een maatje piek. En het scheelt Jospiek. maar 0,0000001 e seconden. Uh, oh, goed bezig dus. Maar goed, morgenochtend 8 uur, geloof ik, uh, op dat speciale... Oh ja, menu. daar is dat café ook open, hè? Ja, ik, hoop ja, ik, het, ik hoop het wel. Nou, bedankt iedereen voor het luisteren. We hebben het weer met veel plezier gedaan. De afgelopen drie uur Zandvoort op zaterdag. En wij hebben weekend. We hebben, ja, we zijn we hebben weekend. We zijn morgen vrij, Rob. Ja, echt wel. Wat gaan we dan doen? Geen idee. Ik heb ook geen vrouw Komen idee. we wel uit. Komen we wel uit. Maar morgen, middag, wie ze dan? Uh, daar hebben we Andor Zandbergen tussen 2 en 5. Oké, okay, Zandvoort op zondag. Dat wordt leuk. Onze collega Andor Zandbergen. Heel veel plezier morgenmiddag tussen 2 en 5. Met Zandvoort op zondag en Andor. En wij zijn er volgende week zaterdag weer. Ook dan weer tussen 2 en 5. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne weekend. Nog even verder. Dag. Doei doei. Tot volgende week